Misschien het verhaaltje van uh, Adam en Eva, en uh, nou ja, dat, is, uh, dat hebben we de... heel even precies bedacht. In ieder geval, staat in de Bijbel: Eva eet dan uh, aanraden van een slang, een appel uit een boom. Schijnt uh, kennis van goed en kwaad uh, te hebben of iets dergelijks. En dan vindt uh, meneer God het uh, te ver gaan. Dan uh, worden ze uit het paradijs gezet. Dus het paradijs is een plaats in deze uh, mythe. Dus moeten ze. Het zweet, hun aanschijns, een kostje bij elkaar scharrelen. Maar ik geloof inderdaad dat er een soort zondeval geweest is. En een paradijs dus ook. Ons dret staat er in de Bijbel geen appel. En wat was het dan? Een vrucht in ieder geval. Wat was het dan een boom? Geen vijgenboom toch? Nee, ze gebruikte wel een vijgenblad om hun naaktheid te bedekken. Want ze merkte opeens dat ze naakt waren. Ik heb een keer te zoeken euh, naar aanwijzingen van arische betrokkenheid bij euh, de overval op euh, Palestina, namelijk van de Levieten. Dat is een theorie die ik eens gelezen had. Dat de Luwiten zouden zijn. Die, en de buren van de hittiten uit uh, Turkije. Of Anatolië misschien. De Leviten, dat waren... Uh, ja, zo'n beetje de bazen van het geheel. Maar ja, ik kon het niet vinden, behalve... Uh, En de aansporingen tot de moordpartijen. En de... Ja, en die. Uh, ik dacht dus een appel. zijn maar voor het gemak eigenlijk. <tie> ik zie hier een afbeelding staan van. Uh... Jacob van Maarland Even een uh, link die ik van Dred kreeg uit collectiesmeermanno.nl en god wijst die boom aan, aan Adam van, die staat midden in het paradijs die, uh, daar mag hij niet van eten Die vrucht geeft wetenheid van goed en van kwaad. Dus het is uh, niet de bedoeling dat je... Uh, ...zelf uh, na denken. Nee, ja, goed, dat... Uh, <coughs> Voor kennisgeving aannemen. Ja, dat was dus een echt een paradijs, een echt een En dat was natuurlijk nog uh, in het collectief bewustzijn. De oude Grieken hadden het ook over een gouden tijd, toen uh, ja, alles uh, prima de luxe was. En een zilveren tijd, toen er meer strijd was. Een ijzeren tijd, waar ze zelf in zaten. Waar moord en doodslag de uh, gebruikelijke gang van zaken was dus dat paradijs dat was uh, het paradijs van de godin ja toen was er nog mij geen uh, Mannelijke oppergod. En van de godin eh, mocht iedereen alles eten wat ze wilde. En dat was in ieder geval zo in de landbouwculturen van eh, Midden-Oosten en Balkan, zo'n uh, 8-7 uh, jaar geleden, dus er woonden al vrij veel mensen in het Midden-Oosten en het Balkan, het waren grote dorpen. grote huizen met verdiepingen, tempels, en... sieraden, koper en zilver, goud, aardewerk, mooi. Nou ja, en af en toe misschien wel wat hard werken voor... Uh... Uh, zover uh, te krijgen dat ze uh, uh, kon het konden bakken, er zat een hoop werk in. De Vrouwen deden het meeste werk, die waren ook begonnen met landbouw ooit. En mannen, die uh, werken natuurlijk al mee. Of ze gingen eens wat jagen, of uh, ze verhuisden naar een ander dorp. Maar er waren dus geen bendes. Dat was niet nodig. Ook geen uh, priesters, geen uh, druïden. Dus met die landbouw... ...was er nog steeds geen reden om... Uh, ...elkaar uh, te gaan belagen... Iedereen kon overal terecht. En dat was genoeg voor iedereen. Ja, zou ik denken een normale toestand eigenlijk, hè? Ja, wat is nou die zondeval... Ja, wat uit het voorgaande kun je dus opmaken dat het geen uh, uh, aangeboren trek van de mens is om uh, anderen hersens in te slaan. Doe doen het toch liever niet. Ook al zou je kunnen denken, het is evolutionair, gunstig om zoveel mogelijk mannen te vermoorden, zoveel mogelijk vrouwen te verkrachten. Dat gebeurde dus niet. Dus, uh, ja, ik heb het allemaal verteld natuurlijk. Trouwe luisteraars, die hebben het al eerder gehoord... Langs de rivieren in Zuid-Rusland waren ook wat kleine boertjes. En die visten natuurlijk ook. Vissen dat is al uh, miljoenen jaren oud. En uh, verder jaagden ze voornamelijk op uh, paarden. Op, uh, Rundvee, of dat kan je geen vee noemen, runderen in ieder geval, wilde runderen. Ja, wat er verder uh, losliep, vogels, eenden. En uh, ja, uh, dat is voornamelijk gras daar in Zuid-Rusland. Daarom zaten die paarden er ook. En op een gegeven moment kwam het ervan dat uh, paarden getemd werden. Of misschien is een keer een jong meegenomen, of uh, een kudde in de val uh, laten lopen. Geval, dat werd een uh, populaire bezigheid om uh, paarden te temmen, en, uh, <coughs> dat zal dus ongeveer 7000 jaar geleden geweest zijn, en op een gegeven moment uh, gingen ze ook trekken met uh, kuddes runderen, en die eh, paarden. Met die paarden komt het ook makkelijker te trekken, natuurlijk. Dus dat, eh, dat vergt een vrij grote organisatie. En zo moet het dan gegaan zijn. Misschien kwamen ze andere groepen tegen... ...die dezelfde graslanden wilden laten begrazen. Ze dus ruzie mee kregen, in ieder geval. Of door de organisatie van het geheel... ...of door de botsing met de buren. Maar er kwam een eenhoofdige leiding... En op een gegeven moment uh, noemde die leider zich ook uh, koning of uh, chief, hoe wil je het noemen, rex, Uit zo'n 6600 jaar geleden zie je het eerste graf voor één jongen van een jaar of tien met die typische kegelvorm. die nog duizenden jaren later uh, over heel Europa te vinden is. En dat was aan een zijrivier van de Volga namelijk de Samara, niet ver van de Ural. Ja, dat is dus de zondeval geweest. Eentjes de baas en de andere die. Uh, Schikken zich daarin? Of denk denken er zelf voordeel bij te hebben ook? En die uh, vinden dan op een gegeven moment de mannelijke oppergod uit? Zeus? Vader, Zeus? Vlug. Of, uh, Wodan wat heb je nog meer ja en dan is het niet te stoppen <coughs> dus, uh, 6300 jaar geleden verenigde diverse bestrijdende elkaar bestrijdende clans zich tot één legertje en vallen Bulgarije binnen. En beginnen daar dus flink uh, om zich heen te slaan. Uh, inderdaad, uh, moorden en verkrachten. En ja, dat duurt dan uh, zo'n. Even kijken. 6200 jaar, tot uh, de Duitsers hun ook een totale oorlog uh, gehad hebben. En dan kunnen we er weer mee stoppen. Dus ook weer uh, aftappen van uh, de eredienst van de mannelijke oppergod. Geboden en verboden. Ik laat hier nog even een stukje over wat die boom dan geweest zou kunnen zijn: het boek van Enoch, het 300 voor Christus. Het zou van de uh, oude profeet een nog moeten zijn die uh, van voor de zondvloed uh, stamt. Een soort tamarinde. Weet ik weet niet wat dat precies is, maar die heeft een soort vrucht die uh, lijkt op druiven. Met een geur die nogal ver uh, te ruiken is. Hm. Nou, ik weet niet wat het is precies. Iemand zegt dat het een druif is. Dat je er een wijn van kan maken. Of een vijg toch? Ja, dat is ook geluid natuurlijk. Dan even bij Wikipedia kijken. Ja, het is allemaal nauwelijks interessant, natuurlijk. Het is allemaal die spraukjes. Het laatste bastion van de oude cultuur. Dat was Kreta. werd opgerold zo uh, 3400 jaar geleden en daar was de slang uh, duidelijk uh, populair. Moet je even kijken, misschien de Minoïsche cultuur, er was dus geen koning Minos, maar uh, Ja, er staat hier een tekening, een schilderij van Lucas Kranach. Ik dacht uit rond 1300, het lijkt toch erg veel op een appelboom. Ja, ze waren dus naakt in het paradijs, Het is altijd warm genoeg blijkbaar. Maar ze schaamden zich ook niet voor elkaar. Ze hadden gewoon lol in de naak lopen. En dat zie je nog tot uh, niet al te lang geleden. Dat, dat jongeren naakt het uh, bos in renden. Dam elkaar had uh, nadelen kennen en ik las het ook in ik maakte het op uit het boek uh, The Aveberry Cycle dat uh, De vrouwen langs één kant naar die kring gingen. Die steenkring. Een toegangslaan anderhalf kilometer. En de mannen van de andere kant. Of die die steencirkel, de Avebury. En de toegangen, toegangswegen... Dat lijkt bij elkaar weer veel op uh, baarmoeder en uh, eierstokken. Nou ja, dat is uh, weer een dolle boel, uh, stel ik me voor. Vlak daarbij heb je dan nog uh, Silbury Heuvel. En de uh, theorie van uh, Michael Dames. ...is dat uh, die heuvel de zwangere buik van de godin is. Daaromheen is een vijver, of in ieder geval oorspronkelijk was dat een vijver. Een aftapping van een rivier. Tjew. En die vijver is dan het lichaam, de rest van het lichaam van de godin. Ja, ook een heel mooie theorie... Ook uh, vlak bij het begin van die uh, toegangslaan voor uh, dames, zie je nu heel veel, of in ieder geval een stuk of vijf zeg ik er bij elkaar, van die typische kegelvormige graven, van de Arische cowboys. <tiedert> Ja, je kan dus kiezen wat je logischer vindt, evolutionair logisch uh, is uh, mannen vermoorden en uh, vrouwen verkrachten en sociaal uh, logisch is uh, het paradijs.